In de Duitse stad Nuremberg zijn bij een brand vannacht... in een woonhuis vijf mensen om het leven gekomen. Onder hen is een baby. Vier mensen konden zwaar gewond naar buiten komen. De oorzaak van de brand is nog onbekend... maar de Duitse politie gaat niet uit van opzet. Een man uit Helmond die donderdagochtend zwaar gewond raakte... bij een politieachtervolging is overleden. De man was betrokken bij een schietpartij in Deurne... waarbij de bewoner van een huis gewond raakte. Twee verdachten gingen er vandoor in een auto... achtervolgde de politie... De man het helmond sprong uit de rijdende auto en is nu dus aan zijn verwondingen bezweken. De bestuurder is donderdag in Deurne aangehouden. Drie Nederlandse langebaanschaatsers zeggen dat ze tussen 2000 en 2010 medicijnen tegen astma kregen, terwijl ze geen astma hadden. Ze doen hun verhaal anoniem in de Volkskrant. Het voorschrijven van medicatie aan gezonde sporters is in strijd met de dopingregels. In de misdaadmeter van het AD staan dit jaar opvallend veel Limburgse gemeenten. Behalve Maastricht en Heerlen staan nu ook Sittard Geleen en Roermond in de top 10. Het totaal aantal aangiften in die gemeente daalde, maar in Roermond werd veel meer ingebroken en in drie van de vier gemeenten waren er meer overvallen. In de misdaadmeter staat Amsterdam opnieuw op één. De Twentse gemeente Dinkeland is de veiligste gemeente.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 Is zin in ZFM Ze gaan de straatje en maar die zegt dat het verkeer. In Zandvoort, en uh, zoals Pieter altijd zegt, ook ver daarbuiten. We weten dat u via uw computer dat u, uh, of iPad. Die hadden we bij ons in Greneden en konden we dit programma horen. Dus u bent van harte welkom. En ik heb een hele speciale gast vandaag. En die gast is, en ik mag George zeggen, dat hebben we afgesproken in ons voorgesprek. Ja, dat degelijk. <laughs> ja. Dat is de heer Sjors Kiever. De techniek is vandaag in handen van Pascal van Beek. En we gaan er weer een heel fijn programma van maken. Welkom Sjors in de studio. En, uh, ja, Je bent uh, een hele bezige bijvroeger uh, geweest. Het uh, theatervak begreep ik eigenlijk... is jou met de paplepel uh, ingegoten. Uh, kan je even vertellen... Wie je bent, waar je geboren bent en hoe dat kwam dat je al zo jong met uh, het theater in aanraking kwam. Nou, uh, je wilt weten wanneer je geboren bent? Nou, dat hoeft niet dat hoor. Niet, okay. nee. Nee. Nou, waar, waar je geboren je bent. In ieder geval in Zandvoort. Ja. In de Van oost nummer 7. Nou, laten we maar zeggen dan ook meteen 24 januari. 1926. Nou, als was, u deze jonge man tegenover mij ziet, dan uh, wilt u dat niet geloven. <laughs> Dankjewel. Het was een zondag, dus ik ben een zondagskind. Je bent een zondagskind. Nou, geweldig. Hoe, hoe kwam het dat je in Zandvoort bent geboren? Uh, want uh, ik neem aan dat de familie Kiever van oorsprong niet uit Zandvoort nee, kwam. Ik kwam inderdaad niet uit Zandvoort. Mijn vader <coughs> was uit Amsterdam. Uh, die heeft op zijn 17e, 18e jaar heeft gesolliciteerd hier in Zandvoort. ...bij uh, wat toen nog stond, het Palais d'été. Uh, uh, Olympia Palace heeft het oorspronkelijk geheten. Dat was toen alweer dat, uh, naar uh, de naam uh, Palais d'été gegaan. Ja. Daar werd hij filmoperateur. Op die jonge leeftijd? Nee, die jonge, ja, maar de filmoperateur is dus in de projectiecabine om films te projecteren. En hij werd directieassistent. Daar nou, heeft hij drie jaar plezier van gehad. Want in 1901 brandde de hele geschiedenis dus af. Ja, en even voor de luisteraars die uh, Zandvoort niet zo goed kennen. Huh? Het Palais DT of uh, vroeger het Olympia Palace, was gevestigd aan het Stationsplein. Nee. Nee? Nee, stond er de aan de Dr. Metzgerstraat. Aan de Metzgerstraat, daarachter. Ja. Ja, aan ja. De Pol, wat op het Stationsplein stond, dat zat ermee verbonden. Want dat was één totale exploitatie. Ah. Het was een groot circusgebouw. Uh, met uh, iets van 1500 zitplaatsen. En een heel grote restaurant daarnaast aan de rechterkant, aan de linkerkant, de vleugel, de linkerkant van de, van de, van de zuidkant, was uh, allemaal winkels. Maar allemaal winkels, ik Men ken de mensen allemaal die dus nu nog familie van op Zandvoort ook winkels heeft. En in 21 is het ding in brand gegaan en uh, helemaal uitgebrand. Maar mijn vader was al op Zandvoort in dat geval en uh, die heeft natuurlijk ergens andere baantjes gekregen, uh, ook in het vak. Uh, en had in, de middel, in de tussentijd had hij mijn moeder leren kennen. En die kwam uit Haarlem. Dus ze zijn samen op Zandvoort gebleven. En zij heeft ook meegeholpen bij andere, andere dingen. Ik weet dat allemaal niet precies meer. Maar ze zijn hier ook getrouwd. Nee, ze zijn getrouwd in Heemstede. Zo is het. Ze zijn op Zandvoort gaan wonen. En daar ben ik geboren. Ja, ja. In de oost Ja, van de oost ja, ja. Mijn vrouw ook trouwens, niet in de Stadestraat, maar wel op Zandvoort. Ja, en in het huis, dat vertelde ze uh, toen wij uh, dit interview voorbespraken. In het huis waar jullie nu wonen. Daar is ze Ja, in ja, 1921. Ja, precies. Ja. Dus, uh, ja, dat is al een hele tijd geleden. Het is toch ook weer uniek dat je in het uh, ouderlijk huis van, uh, van je vrouw woont. He? Ja, dat, ja dat is heel erg leuk. Terug in de geschiedenis. En ik kwam voor de oorlog kwam ik al bij de familiebelezing over de vloer. Dus ik ken het huis ook al zo vreselijk lang. Dus het is een heel, heel, bekende, heel bekend terrein. Nou. Altijd geweest. Helemaal fijn. We gaan uh, even door. Want uh, ik wou even naar Monopole. Ja. Uh, nadat hij allerlei baantjes had gehad. Je vader uh, pachtte hij in 1932 Monopole. Ja. Toen Monopoly. was je zes jaar. Toen was ik zes jaar. En er, zit, er was een bedrijfswoning boven. En daar zijn we gewoond. En toen is Monopole helemaal ontwikkeld. Uh, zoals het ook al voor de oorlog, voor de oorlog al bekend was. Uh, tot een, uh, een, een feestgebouw... bij zou spreken... met alles, alle mogelijkheden die er maar waren... Hè. van Carval tot de meest luxueuze... Uh, antieke toneelstukken. Uh, de was er altijd. Uh, de de donkere traden erop. Uh, noem maar op. Het uh, was vreselijk druk. In de bar die er dus vlakbij gebouwd was... die hoorde erbij, die zat in de interne... in het gebouw... was de Zandvoort gevestigd. Het was een nachtclub. En in de zomer de drie zomermaanden, als er dus geen toneelvoorstellingen waren... Want dan er waren wel vijf of zes Zandvoort-toneelverenigingen... die er allemaal gebruik van maakten... Uh, was er een, uh, werd de dansvloer helemaal opengemaakt in de, in de, in de grote zaal. En werd er werd alleen maar gedanst op een dansorkest wat er dan was. En de traden artiesten op. En dan tot twaalf uur, dan ging de dans heen ging dicht. Dan ging de bar open uh, met ook een dansvloer erin. En de sociëteit Zandvoort begon dan. Dat was, eigenlijk was dat een sociëteit voor leden. Die mocht wel een entre meenemen. Die moest intekenen bij de deur en zo. Dan mocht hij mee. En er was geen, geen sluitingsuur. Dus het was permanent bedrijf. Dat mijn, was hard werken. Ja, mijn ouders gingen in die tijd tegen een uur of vier, vijf naar boven. Dan gingen ze slapen. Dan ging de zaak dicht. Ja, dan, liep het, dan liep het af. Maar dat was dan iedere dag. In de zomer. Dus dat heb je echt als kind helemaal uh, meegemaakt. Ik heb helemaal meegemaakt, want uh, ik, uh, ja, ik sliep er wel boven. maar uh, ik hoorde zelfs de muziek van beneden. Ik kon er nauwelijks op slapen, nu en dan. <laughs> dat was wel gezellig zo. Maar uh, ik ben daar uh, dus opgegroeid. En dan in de winter, dus met alle toneelvoorstellingen die er waren. was ik altijd, altijd technisch achter het toneel bezig als ik de kans kreeg. s'avonds, altijd aan het showen mijn decors. En ik uh, liep ook hier op het decor schilderen als het een keer nodig was. Ik stond ook in de elektriciteitscabine met, met al zijn apparatuur. Zo jong als je was? Ja. ja. Dus daar heb je het vak wel even vanuit ook, de grond geleerd. Daar heb ik later ook al profijt van gehad. Hoor. In, de, in, de, in, de, in de latere jaren toen. We, we zijn tot 37... Tot 37 hebben we morgen geëxplodeerd. Ik ga maar zeggen van... we, Het is makkelijker, de dus familie kieven dus. En toen liep het contract af. Het was een contract oorspronkelijk van vijf jaar. En de eigenaren van het pand wilden niet verder. Die wilden zelf gaan exploiteren. Dus wij moesten een ander bedrijf hebben. Een ander pand hebben enzovoort. En mijn vader die ging uh, op pad ervoor in Zandvoort. En uh, kwam op een gegeven moment uh, terecht... bij de, de prachtige mooie losstaande villa op de Noordboulevard. Nu Noordboulevard, maar toen was het de boulevard de Vavoges. Van uh, de familie uh, Elsbacher. Het domein van de familie Elsbacher oorspronkelijk. Die waren al lang weer van Zandvoort afgetrokken. Inmiddels was dat ding... Uh, dat pand was prachtig... Uh, verbouwd tot een, een pensioen en zo. En dat was op dat moment uh, te krijgen, te huren. En dat heeft hij toen gedaan en hij heeft hem in overleg met de eigenaar en heeft hier dus een, een enorme verbouwing aangepast. Het van buiten die ook opnieuw nieuwe terrassen ervoor gemaakt en zo. Maar we moesten wel in die tussentijd dus nog een bedrijf hebben. En daar vlak, daarnaast daar lag het casino, dat was niet in gebruik op dat moment. Het stond helemaal ingericht met meubels. Het koerhaus, ja, het, casino, ja, het, het nieuwe, op, het, ja. nieuwe het, was, uh, het tweede koerhuis. Dus we hebben we dus de, de zomer van 38, hebben we, van 37, hebben we het hele koerhuis in, in gebruik genomen. Met alles erop en eraan, grote restaurant aan de zuidkant erop, keuken helemaal in bedrijf, alles erbij. Uh, grote uh, koksten er allemaal in enzovoort. Daar mocht ik ook helpen. En toen was je elf. elf. Toen was ik elf. Ja, het George, ik ook... uh, ja. we zitten al zo lekker uh, ja. te praten. Maar we zijn ook heel benieuwd wat Pascal voor muziekje voor ons uitgezocht heeft. Ja. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Gentlemen, ja, if you please. Ik denk we're just about ready to record. The Totten Musical Encyclopedia, recording number 684J, illustrating chapters 22 to 29 in volume 11, The History of Jazz. From Africa came the first musical instrument, a drum. The hollow trunk of a tree or a taut animal hide supplied the rhythm or beat. To the basic rhythm was added the human voice. the first wind instrument, the shepherd's flute. The basic beat of the tom-tom and the same thematic strain of the chant that was carried across oceans and contained in early Spanish music after the invention of the guitar. which shared the Spanish language, Cuba, West Indies, and South America, where the rhythm or beat assumed a new form of expression. The ever-winding cycle finally reached the shores of southern United States, where the beat was momentarily lost. But the melody was woven into pure Negro spiritual... Well, the Mockingbird Mockingbird Mockingbird oh, the Mockingbird The, the Lord mockingbird. looked down and he gave the word And the angels put the song in the Mockingbird When man was born, he liked what he heard And sang to the Lord with the Mockingbird Singing, Lord, hear me Well, he sang to the Lord with the Mockingbird And the good Lord liked everything he heard They took the tune and the words Right from the mockingbirds That's how a song was born And then a soft evening breeze hummed through the willow trees That's how a song was born The tingling rain from the sky And the blues must have come from a side. And went two hearts beat in time, blue bells began to chime. That's how a song was born. They took a beat and made it beat. They took a beat. Jungle beat, brought it to Basin Street, and that's how jazz was born. And then someone played a wail, all up and down the scale, and that's how jazz was born. They simply played what they liked, as long as it would fit. Ja, dat was een uh, lekker Jesse-nummer, uh, uh, Sjors. Uh, dames en heren luisteraars, uh, welkom uh, terug in het uh, programma ZFM Oud-Zandvoort. Mijn gast van vandaag is de heer Sjors Kiever. Geboren in de Van Oostadestraat 7 in Zandvoort. En die dus zijn hele leven ja, het Zandvoort heeft meegemaakt en gekend. En al op hele jonge leeftijd, toen ze nog, zijn vader nog monopol... Uh, en exploiteerde al met de knoppen en de decors bezig was. Maar, enfin, we zijn aangekomen in het jaar 1937, 1938. Monopol uh, was niet langer uh, te pachten. En je vader zocht naar iets anders... en kwam dus de villa, voormalige villa van de firma Elsbacher tegen. Ja, klopt. En daar zijn we dus gebleven met ja, het verhaal. Ja. En jij was dus een jaar of twaalf, zelf twaalf... Nou, we zijn onmiddellijk al gaan wonen. Want de parterre moest dus verbouwd worden en ingericht worden. Dus voor de, voor de, de, de, de club de, van Zandvoort, de, de Societeitsclub van Zandvoort. En als een dansing eh, ter beschikking komen. En eh, ondertussen hebben we, wat ik al net vertelde. Hebben we dus een, een volledig seizoen het casino, koerhuis, geëxploiteerd zelf. En toen in, als ik me goed herinner, augustus 38. Heeft uh, het, uh, het, die oude villa heeft de naam Loefhoek gekregen. Hoe? Loef, oh, Loefhoek. Oh, ja, Loefhoek. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, en is toen geopend. En was het een succes? Het was een heel groot succes. Totdat de oorlog uitbrak. En dus in de oorlog de problemen kwamen met, uh, met de Duitsers die niet meer wilden dat er in het openbaar gedanst werd. En je mocht geen nachtsociële meer hebben. Want je moest avonds om, eerst om twaalf uur binnen. Toen om tien uur binnen. Enfin, het ja, ja. probleem was natuurlijk heel groot voor dat bedrijf. Nou ja natuurlijk. Dus. Dat is, uh, mijn vader is meteen, uh, zoals hij altijd was, vreselijk actief aan de gang gegaan. Om in, in Zandvoort toch weer een, een exploitatie te kunnen laten draaien. In het gebouw. En toen werd in samenwerking met uh, een paar jonge zandvoerters. Onder andere Henny Hildering. En Kees Schaap, Kees van de Donder. Uh, de top niet club opgericht. De hoe? Top niet club. Top, top niet. Met een oh, top niet. Top niet ja, club. ja, top niet. Ja, ja, maar, een, don't iedereen, worry. Iedereen, iedereen die de jongere leeftijd van toen, die kon dan ook elke zondag komen dansen. Binnen de mogelijkheden, want het mocht wel in besloten kring. Het mocht in besloten kring gedanst worden, dus in verenigingsverband. Dus we hadden weer een bedrijf. Nou, dat draaide door tot 42. En toen kregen we plotseling een, een, een bevel via de burgemeester... waar die man ook niks aan kon doen, van de Duitsers... dat we binnen 22, 24 uur alle panden langs die hele boulevard verlaten moesten. Ja. Het was natuurlijk een enorme paniek. Want het gebouw stond vol met allemaal meubels en toestanden... en noem maar op, alle techniek die er was en zo. Dat is gebeurd. En we hebben daarvoor het moderne Stationsplein, toen naast Monopol. dat was toen een ander theater wat er oorspronkelijk stond... Uh, wat een bioscoop was. Daar is, is het boel overgegaan, de monopoont, waar wijn eruit gingen. Het moderne was ter beschikking. En daar konden we de hele boel in kwijt. Maar we hadden ook meteen weer een bedrijf... aan de, aan de, aan de, aan de straatkant van het stationsplein. Uh, daar werd meteen uh, alle meubels die, er worden, die erin konden... vanuit uit de lofhoek vandaan. Die gingen er allemaal in. Uh, een, een piano erin, een vleugel erin. Uh, een orkestje erin. Er mocht niet gedanst worden, want dat was toen helemaal verwoordelijk. Maar we hadden weer een bedrijf. Dat kon elke dag open. En het was dus de, de, de zomer van 1942... Jongen, nou, jongen, jongen, wat moet jouw vader toch iedere keer weer ja, uh, geswitst uh, hebben en uh, weer opnieuw uh, beginnen en weer uh, uh, zijn schouders te ronden? Dat was vreselijk vindingrijk. Vreselijk vindingrijk. We hadden ook meteen weer een woning. Dat was eigenlijk even tijdelijk op de zeestraat. Want Zandvoort was net in die periode uh, ge bevolen geworden dat alle Joodse inwoners van Zandvoort Zandvoort moesten verlaten, moesten naar Amsterdam. Ervan. Dat is een heel drama geweest ik heb er ook eens een keertje in de klink een stuk over ja. geschreven en uh, er kwamen overal huizen vrij waar joodse mensen in gewoond hadden die werden leeggesloopt door, door door de Duitsers en we konden zo'n woning betrekken dus we konden op de zeestraat vlak bij het bedrijf konden we gaan wonen nou dat ging allemaal goed uh, we konden dus het, be het bedrijf draaien dat ging allemaal prachtig tot november toen moest ze in Zandvoort leggen moest iedereen evacueren daar stonden we weer we konden met pijn en moeite ergens in, in Amsterdam een pakhuis huren. Om die hele inboedel op te, op te slaan van, van, van, van, van de bedrijven, van de huizen, noem maar op, alles bij elkaar. En we stonden weer stil. En we moesten weer verhuizen. Iedereen moest verhuizen. Ja. En we konden in Haarlem, in de Eindhoudstraat, zo'nzelfde woning krijgen als dat we in Zandvoort hadden, waar Joodse mensen hadden gewoond. En we konden in de, de Eindhoudstraat wonen. Maar we hadden geen zaak meer. En mijn vader was meteen vol actie. Die wist een pand op de raaks, ja, in, de oude raaks nog in Haarlem, ja. in handen te krijgen. Wat een uh, groot oppervlak had van binnen. En wat sta je onder de oude raaks? Nou, dat is als de raaks waar ook het postkantoor aan Ja, precies. Ja, ja, nou, de, nou, als, ja de als jij zegt raaks, raaks is, is de dat. de raaks is op het ogenblik een heel ander gebeurde. Oh, Oké. Okay. Ja, maar dit is nog het oude gebied. Ja, nee, dat heb ik ook in mijn hoofd. Maar ik denk dat is... Nou ja, misschien is mijn kennis niet zo groot. Dat is het ook niet vergeleken bij jou. Maar, dus... uh, dat gebouw werd meteen, we hadden een Zandvoortse aannemer, Cornelis Keur. Die uh, ging meteen aan de gang van binnen. We, we, we, we hebben er alles gezet, dat moet zus en dat moet zo. Ik was er zelf ook heel bij betrokken. En we hadden binnen een, een, drie, drie weken... 42, weken. dus toen was 42. je 16. Ja, was ik 16. En toen En toen hadden we meteen weer een zaak. We konden weer draaien. Zat weer een en, en, en dan moest je niet naar school dan? Of? Jawel, jawel, ik zat hier op Zandvoort. Zandvoert zat ik hier op de hoge weg, in de, op de Mulo. Want ik had vroeger over zullen gaan natuurlijk naar Haarlem, naar een middelbare school, maar dat was toen, ik was net in 1940 toen de oorlog uitbrak, was ik zo verder, dus eigenlijk dan naar Haarlem had gemoeten. Maar dat kon, kon helemaal niet. Mijn vader wilde het niet hebben, hij wilde niet hebben dat ik in de trein stapte, dat ik in de trein stapte enzovoort. Het was veel te gevaarlijker, al die dingen weer. Dus gaan we eerst naar de Mulo. Dat was ook veel beter want ik was helemaal niet klaar voor een, voor een, voor een middelbare school, een hogere middelbare school. Dus ik ging meteen naar de MULO toe. En toen we weer weg moesten van Zandvoort... ja, zat ik weer in Haarlem. Daar weer een MULO opgezocht om even door te kunnen gaan. We wisten ook nog niet wat de toekomst zou nee. zijn. Maar ondertussen was ik dus met die zaak bezig. Als ik even dus vrij was van die school... dan zat ik in die zaak, was ik bezig met die zaak. Uh, dat ging goed. Het bedrijf draaide goed. Maar we kregen een probleem met de Duitsers. Er is iets gebeurd wat ik niet meer kan achterhalen. Maar het werd als werd het beschreven. Ja, ja. En de zaak moest dicht... Daar stonden we weer. Wat een dramatisch verhaal. We, we gaan uh, weer even naar een muziekje. Maar ik wil nog even het telefoonnummer noemen. Waarop u ons kunt bereiken. Dat is 023 57 303 93. Dat is dus het nummer van de studio. Als u dus een vraag voor... Uh, heeft. of een aanvulling op hetgeen wat nu verteld is... Hè? want we gaan nog uh, een half uur door... dus uh, we komen straks ook op zijn eigen geschiedenis... Uh, uh, zonder zijn vader... Hè? dan uh, kunt u ons bellen... 023-57-30393. Pascal, wat heb je voor ons uitgezocht? Benny Goodman en Swing Swing Swing. Oh, wat een heerlijk nummer. Dat vind ik ook lekker. Dit was heerlijk swingen, hè? Zing, zing, zing van Benny Koepman. We zaten, Sjors en ik, alle twee lekker op onze stoel heen en weer te bewegen. Want uh, we moeten even door, Schors. Uh, de tijd gaat zo hard, ja, hè? Het gaat snel. Gelukkig ja. maar. Want uh, we zijn gebleven dat uh, je vader op de Raaks in uh, Haarlem ja. een dat, pand dat bedrijf, had. Ja, dat bedrijf is gesticht en het is maar half jaar open geweest en toen was het dicht. Ja, nou, ik kan je er verstaan? Het is weer stil, ja. Uh, hij was in die tussentijd was hier dus, uh, ja, we hebben een posje, zijn we blijven wonen in Haarlem in de zomer uh, maar uh, hij is toen meteen op pad gegaan en zijn oude hobby theater kwam weer boven en ik kwam in Amsterdam tot de ontdekking dat hij een theater kon pachten kon huren op de plantage aan het was er, vroeger heette dat het Rieke Hopper Theater nou, een hele oude actrice van vroeger ja, ja. en uh, dat was op dat moment beschikbaar het was een hele mooie schouwburg met alles erop en eraan. En dat is hij gedaan. En toen moesten we dus weer verhuizen. En toen gingen we weer uh, voluit met, met, de, met de verhuiswagens, uh, met de paarden voor, naar Amsterdam. En kwamen we terecht dus, als woning op de nieuwe Keizersgracht, nummer 11. Vlak bij de, vlak bij de Wees per straat. <coughs> meer in een verlaten Joods huis. Dat was niet anders. En we gingen het theater helemaal op, op zijn kop zetten en het klaarmaken en zo. En, uh, nou, er waren een heleboel artiesten dus die uh, graag op wilden treden. Er waren uh, gezelschappen, niet van, van, van Herman Balber, een, zo rond uit die tijd allemaal. Die werden allemaal geëngageerd en we gingen draaien. Maar het theater kreeg wel een andere naam, een andere begreep naam. ik. Ja, het probleem was namelijk dus dat de naam Hortus Theater, die erop kwam... Uh, was dus eigenlijk gekomen doordat het Rico Hopper Theater... als Rico Hopper Theater niet mocht blijven bestaan. Omdat de Rico Hopper, die leefde nog, die woonde toevallig een paar staten verder... Die was, had geweigerd, kon ze zich permitteren om lid van de cultuurkamer te worden. Want de Duitsers vereisten, als je dus uh, op het toneel wilde staan en uh, wilde, wilde het toneel spelen. Dat weigerden ze. En toen hebben ze gezegd: er mag ook die naam niet meer op het theater. Moest er vanaf. af." treust, mijn vader dus gezegd: we zaten nog geen 50 meter van de ingang van de Hortus Botanicus af. Op ja, de plantage inmiddels. Dan noemden we het Hortus Theater. Groot op de gevel. Prachtig, met lichten erop. Ging allemaal fantastisch. En we zijn er aan het draaien geslagen. In uh, zeg maar half 44, zo ongeveer. En kon je dan wel uh, artiesten krijgen? Ja, natuurlijk. Die oh, hadden wel getekend ja, anders, dan voor de dat, cultuurkamer. Ja, waren, 99% van de artiesten moesten het wel. Niet, je moest ja, want anders verdien gewoon, je niet meer. Je, je kon geen brood verdienen anders. Dus uh, dat ging allemaal gewoon. Dus, wat, het, het hele leven van de theaters ging gewoon doen. En toen hebben we daar volop gedraaid. Heel goed gedraaid zelfs. Tot uh, vlak na de oorlog. Uh, die raakte toen afgelopen. En toen uh, waren we zo snel weer uh, in de buurt van Zandvoort. Het kon, zo snel mogelijk. En uh, daar waren gesprekken met, met, uh, met de gemeenteraad. Althans met de burgemeester. Van Alphen was weer terug. Op zijn, op zijn uh, post waar hij door de Duitsers eraf gezet was. We hadden contact met, van Alphen, met burgemeester Van Alphen. Want hij, was, uh, in de oorlog was hij verhuisd naar Velp. Toen hij dus ontslagen werd. Dus we in Velp gaan wonen. Maar hij hield wel contact met Zandvoort. En toen het zover kwam in de, in de oorlog dat de telefoons raadvielen. Dat je niet meer kon telefoneren. Dat je niet meer kon reizen met de trein. Je was er niet meer. In het hals van de oorlog. Kwam hij op de fiets naar, naar Zandvoort. Op de fiets vanuit Velp? Op de fiets vanuit Velp. jongen jonge jonge. Maar dan stopte jonge. hij onderweg. Twee keer. Eén keer in, in, in, in, het, in het gooi. Bij Zandvoort de politiemensen die daar woonden. En hij stopte dan bij ons thuis. Op de, op de nieuwe, nieuwe keizersracht bleef dan een paar dagen logeren. En uh, kon, daar kon meteen van alles besproken worden. Wat we na de oorlogen... die toch op het punt af te raken... Uh, zouden gaan doen op Zandvoort. Dus daar hadden we al de contacten mee. Dus we konden al heel snel weer in Zandvoort terecht... en weer beginnen. En uh, dat hebben we ook gedaan. En uh, in 1946... Uh, hebben we... Uh, met Cornelis Keur weer... de aannemer... een band gebouwd... op de reep... Een noodgebouw op de reep tussen de, de, tussen de straatweg, dat de boulevard geweest was, en het strand in. Het was een heel groot café-restaurant. Café, restaurant. De zaal de ruimte had ruimte voor 250 zitplaatsen. De grote dansvloer in het midden. Er was een bar bij met 50 zitplaatsen. En een mooi terras buiten. Een terras eromheen van 450 zitplaatsen. En uh, daar hebben we goed kunnen draaien. En dat uh, is in 46 uh... 46 is het opengegaan. Ja, ik denk dat de meeste luisteraars hè, zich kiefer op, op de Noordboulevard nog uh, kunnen herinneren. Hè? Want dat was toch uh, een geliefd uh, stop. Ja, was... Als je langs het strand ging wandelen of als je langs de boulevard ging wandelen. Dan ging je daar. Uh, en zat er daar ook niet vulsma? Ja. Met de poffertjes. De poffertjes. Ja. ja. Je had achterin, achterin hadden we een, een, een, eigenlijk een, ingang, een achteringang nog aan de straatkant buiten de hoofdingang aan de zuidkant op de, oost, de oostkant de ingang met een hele sluis van, van, van glas en zo het was half in de zaal, half naar buiten en daar hebben we Vulsma dus de gelegenheid gegeven om daar zijn poffertjeskraam in te zetten hij verkocht van daaruit zijn poffertjes in de zaal, waar wij van de andere kant af dus ons consumpties in brachten en op het terras enzovoort dat heeft hij helemaal gedaan totdat we eruit moesten maar daartussenin is er een hele geschiedenis gekomen, heeft zich ontwikkeld dat mijn ouders altijd twee stierven mijn moeder is van 1947 mijn vader stierf in 1949, dus twee jaar later. Zo? En toen bleef ik alleen over. En je was 23 toen? Ik was 23 op dat moment. Met een zaak? Met een enorme zaak. Ja, maar wat denk erom: ik, wat ik nog niet verteld heb, is we hadden ook nog een zaak in Amsterdam op dat moment. Mijn vader had in 1944 een pond op, de, op het Dambrak gekocht en een café-restaurant ingericht. Helemaal verbouwd. Arthur Staal, de beroemde architect, heeft het helemaal nieuw gemaakt van binnen en zo met een restaurant boven. En een prachtige mooie ruimte beneden. En, zo. en die zaak moest ook draaien. En dus ik ging... Dan zat ik in Amsterdam. Dan zat ik in Zandvoort weer. Dan ging ik weer in Amsterdam. En zo hield ik die twee zaken mee. En toen was het zover. Dus dat het hele nalatenschap na dus op de helling kwam te staan. En de zwaar, veel te zwaar voor mij was om daar. Dus, uh, die, die kostbare ponden enzovoort in Amsterdam. en Amsterdam, over, over, over, Was je op, enig kind? Enig, dus, ik was enig kind. Ja, ja. Ik was enig kind geweest. Dus ik heb de hele uh, erfenis heb ik laten gaan, dat heb ik niet aanvaard. En ik had op Zandvoet de mogelijkheid om uh, de huur van het stuk grond... waarop dat pand <coughs> neergezet was geworden door Cornelis Keur... Uh, de grond te huren, over te nemen, het contract over te nemen. Dat had ergens met de erfenis te maken. Het contract over te nemen. En ik kreeg de heer van de gemeente de toestemming voor om door te gaan. En uh, Cornelis Keur was de eigenaar dus van het pand wat hij erop gezet had. En Mijn vader had de hele inventaris en samen hadden ze die zaak... Euh, ...laten draaien in wezen. huur. dat was het ware van Keur. Dus ik heb weer een overeenkomst met Cornelis Keur gemaakt... Het de hele inventaris dus op een naam gekregen van de brouwerij... ...die het geld ervoor had gegeven. En ik ben gaan draaien. Maar het was een noodgebouw. Dat wil zeggen, het een, had het beperkt het contract... ...van vijf jaar. En na die vijf jaar, was vanaf 1946... Euh, ...ging het per jaar nog verder, als het nog niet nodig was om te slopen omdat er dus nog niet gebouwd kon worden. Aan de in het kader van het wederopbouwplan. Ja, het dus, dat heb ik dus kunnen volhouden tot... Nou, het was eigenlijk 1956. Dat ik zei, ja, dan nou moet ik toch wel wat eren als het is het afgelopen. En toen had ik de gelegenheid om op de Zuidboulevard... waar net gebouwd werd, een pand gebouwd werd... een flatgebouw gebouwd werd met een uh, café-restaurantruimte eronder... om met die eigenaar van dat pand uh, een overeenkomst te maken... dat ik dit, daar een restaurant in zou gaan beginnen en zo en uh, op de naam Kiefer uiteraard was, op de Noordboulevard ook Kiefer ja. Nou, dat, kwam, dat liep over elkaar heen. Het geval was was dus dat uh, ik in 1957 open ging op de Zuidboulevard... maar dat het jaar 1957 ook de Noordboulevard nog mocht draaien. Dat hebben we toen de Noordboulevard nam. De grote, grote zaak daar, onder de leiding. En ik de Zuidboulevard nam. Dat heeft toen precies dat jaar geduurd. En toen waren we op de Zuidboulevard waar we gaan wonen intussen... want we hadden daar een bedrijfswoning bij... Ik zeg maar even van de Zuidboulevard en die Paulus Lothar al die dingen. De, de, de, de, ja, de ja. wel waar het was. Ja. En uh, toen is het Noordboulevard is afgebroken. En uh, toen hebben wij de Zuidboulevard, hebben we dus het bedrijf opgebouwd. Daar heb ik 15 jaar gezeten. Zo. 15 ja, jaar. en ondertussen was je dus getrouwd in uh, 1950. Ja. En uh, heb je ook uh, kinderen gekregen? Kinderen gekregen. Dus je vrouw had het uh, dubbel druk, want, ja, want ik neem aan dat ze ook in de zaak werkte. Ja, ook in de zaak in die zin. Dus dat ze afzakelijk tussen de administratie Met uh, de, de, de, de controle, zich bemoeide van de kellners enzovoort. Maar ze deed mee, niet anders. Ja. Uh, niet anders. En dat was een heel druk bestaan. Uh, ze heeft ook vreselijk hard gewerkt. Nou, in die tussentijd was ik dus uh, in Zandvoort dus, uh, helemaal ingedraaid in de. In de ja, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Ik was uitgenodigd geworden. Door, door, nou, dan gaan we even een ander ja. hoofdstukje op. Ja. Want dan even naar een muziekje bij Pascal. Helemaal goed. Het gaat... Uh...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 Dankjewel, de eerste trein naar Zandvoort. Ik zou alleen niet weten, Pascal, wie dat gezongen heeft. Weet jij dat wel? Uh, dat is Willem Duin. Oh ja, Willem Duin. Ja, dat was vroeger een van het, programma, van het duo Mouse en McNeil. Willem Duin, ja. Lekker nummertje ook. Goed, tegenover mij zit uh, George Kiefer voor de luisteraars die later ingeschakeld hebben. We hebben het over zijn leven. We zijn begonnen hoe hij opgegroeid is. Steeds in toch weer een ander bedrijf. dat zijn vader weer helemaal oprichtte. We zijn gestopt bij het paviljoen uh, op de Noordboulevard. Dat moest afgebroken worden, want het was een noodgebouw. En hij had intussen het pand aan de Zuidboulevard. Daar zit nu restaurant Zuid, hè? Ja, een, een, in een uh, Indonesisch. Uh, of, nou, ja, in ieder geval hand op uh, bedrijven, bedrijven gezeten. Geweest, maar goed, even op die hoek uh, van de boulevard en de Torbekkenstraat. Ja. Even voor de plaatsbepaling. En daar heb je 50 jaar gezeten. 15 jaar, jaar gezet. hebben we daar gezeten. Ja. Goed. Dan gaan we nu van waarom ben je daar uh, uiteindelijk uh, weggegaan? Ja, dus dat, een, uh, dat heeft dan een, ook een, geschiedenis. is een geschiedenisje. In die tussentijd dus, was ik zo ingevoerd in Zandvoort als, als exploitant... dat ik ook weer uh, in, de, in, de, in het bestuur ben gekomen dus, van de Zandvoortse horeca-gemeenschap... Uh, die er was op dat moment. Dat was een hele oude, een hele oude vereniging, van, een landelijke vereniging. Van ver voor de oorlog. Later is het overgegaan in horeca, allemaal bij elkaar. Maar toen was er een zandvoortse, typisch zandvoortse bestuur. Bertus Rinkel was de voorzitter... Jan van Jans de kraai even in de, in, de, in, de, in de sfeer. Van Bluis, ja, van, Bluis, van de Burenweg. Bluis was reddingmeester. Chris Steenke, ook een caféhouder, was de. Dat was op secretaris. de tramstraat? Nee, hij oh. had, hij had, uh, oorspronkelijk heeft hij gezeten uh, op de. Uh, Jan voor de oorlog. En na de oorlog is hij op het Saisonsplein terechtgekomen. Op het Saisonsplein, Fichon. ja. En dan verder zat er als, als gewoon bestuurslid, zat er dus Omari. Zullen we maar zeggen, Arie Koper zat met mij samen in het bestuur. Ik ben toen door Bertens Dinkel en door het bestuur ben ik vicevoorzitter geworden. Als zodanig ben ik terechtgekomen uh, in het algemeen bestuur van een toen opgerichte stichting. van Een gemeente uit de stichting Touring Zandvoort. Die het bestuur van het circuit uh, dat zijn een uh, uh, taak had. Dus de, de exploitatie van de sportterreinen. Uh, nog een paar dingen. Ik van de parkeerterreinen. Ja, ongeveer. Ik weet het niet ja, precies en meer. En de campings. Ja, de campings. Ja, inderdaad. En, uh, ja, want ben ik, nee, uh, ik ben uh, de, daar thuis de ook de... mee groot gegroeid. Want ja, uh, Hans de... Goos, uh, mijn, ja, ja, mijn stiefvader, ja. was uh, bij jou in. in het bestuur. Die, die zat ja. er ook in. We zaten dus met, uh, in, het, in het algemeen bestuur. Dat was heel groot. Het, de, de, de hele raadzaal zat erbij. Alle, alle stoelen van de raadsleden werden dan bezet door die de bestuursleden. Waar ik dan ook bij zat. De burgemeester was kwaliteit qua voorzitter. Uh, de, de secretaris van de toering was de gemeentesecretaris, op dat moment Bosman. De penningmeester was de gemeenteontvanger, Kors Schouten. En uh, toen moest daar ook een vicevoorzitter komen. En uh, de burgemeester stelde voor dat ik het zou gaan doen. Dus ik ben naast de burgemeester van Venema toen vicevoorzitter van de toering geworden. Uh, en die exploiteerde ook het VVV? En het VVV, ja. Dus ook Hans Hugerot had ik bij me zitten in het bestuur. zeggen, Hij moest zich dan verantwoorden in het bestuur als directeur van de VVV. En um, even denken, Waar was ik nu. Oh ja, toen werd er dus uh, een, een lid van het algemeen dagelijks bestuur. Uh, die moest aftreden. Na drie jaar ja, drie jaar. Ja. En toen zaten we dus even te kijken van wie moet er nu uit het algemeen bestuur dan komen, er moest voor gestemd worden. En toen heb ik gedacht, krijg, hoe krijg ik Bouwers, die in het, ook in het algemeen bestuur zat... met mij samen, Nico Bouwers, dat ik proberen een tiek erin kan krijgen. Dus ik stelde dat voor, de burgemeester. En die zond het ook al goed, die was er helemaal voor. En die ging het voorstellen tussen de algemene vergadering... Dat, we dus, dat meneer Bouwers dan in het dagelijks bestuur zou komen. En dat gelukte dus toen hadden we dus regelmatig de dus dagelijks bestuursvergadering in het, het raadhuis boven, bij de burgemeester op zijn kantoor net, had ik met Nico Bouwers naast me. En zo, we hadden dus heel erg goede contacten met elkaar. En uh, dat ging het poos zo door, tot ik op een dag werd, dus, toen ik de Bouwers gebeld. En die zegt, luister eens, kun je eventjes naar me toe komen uh, op een kantoor, want ik was even met je wel. Ik zei, nou dat kan, dat doen we. Ik denk, we hadden allemaal dingen die we moesten doen samen, die te maken hadden met die, met die, met die ja toen kwam ik bij ons kantoor en dus zei nou, ik zit met een probleem. in hotelbouwers. Want Roepen van de Voort, Frans Roepen, die daar directeur is, die wil, het, die wil weg. Die wil met pensioen. En ik heb niemand. Zou jij dat willen doen? Zie jij er wat in? Het valt over me heen, zeg. Reeds wil ik over praten, over denken en zo. Ik heb een bedrijf op de gaan staan. Dus intern allemaal gaan praten met mijn vrouw enzovoort. En, nou ja... Toen ben ik weer teruggegaan. We een afspraak weer. Ik ben als monteur gekomen. Ze ja, 'Luister, uh, ik wil het wel doen. Ik zie dat wel. Maar ik moet wel de gelegenheid krijgen om af te bouwen. Dat bedrijf op de Zuidboulevard, dat heb ik dat moet ik dan niet te verkopen. Uh, kwijt te raken op de een of andere wijze. Zo ben ik dan op 1 januari 1970 uh, directeur geworden van Hotel Bouwers. Alleen van Hotel Bouwers? Uh, dat op dat moment alleen van Hotel Bouwers. Oké. Okay. Ja. En Frans Roeper heeft dus een maand ingewerkt en is toen vertrokken naar Spanje. Naar zijn, zijn buitenverblijfje wat hij daar had. En, uh, en ik heb dus wel uh, heel veel gewijd aan de hotelbouwers. Maar ik moest die tussentijd toch proberen op de een of andere wijze... dat bedrijven de zuid wat mijn vrouw nog bijhield, om dat dus uh, af te stoten... En dat lukte in die tussentijd uh, hebben we naar het, het huis waar we dan nu wonen gekomen omdat mijn schoonmoeder dus die, nog, die nog leefde die kon niet meer op zichzelf zijn en moest opgenomen worden en dat huis konden we dus overnemen van haar dus, dus toen had ik, had ik al een bedrijfswoning opgegeven dat, dat was al gedekt ik had al weer een woning en toen kwam Bouwens op een dag naar me toe die zei luister eens ik heb een idee uh, zou dat niet iets zijn voor die gast. Uh, so Duistergast Société Duistergast want die hebben geen, geen behoorlijke accommodatie. Ja, nou ja, nee, want die zaten in de kelder van het strandhotel. Ja, ja. Maar die moesten daar uit. Of dat was te klein. Dat weet ik niet dat meer de precies. De wouwers, wouwers heeft, die wouwers ze, Die wouden ingespannen. Om de, met het bestuur van, de, van, van Duistergast. Uh, zover te krijgen. Dat ze het, van mij het bedrijf zouden willen kopen. En dat de huur overname uiteraard van het pand. Dat is er ook gelukt. Dat Duistergast is in uh, de oude zaak van Kieven gekomen. Op die, die Zuidboulevard. En dan hebben we daar... We net gezeten, ik weet niet zo lang. Ik heb nog een vraagje. Ja. Uh, dat, dat mooie mozaïek zat dat nou in het oude uh, pand uh, van Kieven of in het nieuwe pand van Kieven? Volgens mij was er zo'n mozaïek uh, of, of, of helemaal uh, door ja, bouwhuis gemaakt of, was, of, of is dat hotel uh, is dat hotelbouwers? Oh weet ja, nou goed, sorry. <laughs> ik weet andere niet vragen. wat je bedoelt. Nee, nou, ergens in mijn hoofd uh, weet ik dat er ergens bij een bar zo helemaal van die kleurige figuren Dat was niet waren. bij mij, hè? dat was ook bij Bouwers. Oké, okay. nou goed, maar goed, daar ging dus de hele ontwikkeling bij Bouwers ging dus door en uh, Bouwers werd ziek. Hij uh, kreeg een hartaandoening, zwaar. Terwijl hij op vakantie was in, in Zuid-Frankrijk. <coughs> en uh, dat werd een zware taak voor hem, want... Uh, hij zat als en hij was directeur dus van de Bouwers Exploitatiemaatschappij. Daaronder was, was Bouwens Pallas, de Bowling en de Dolphirama. En dan natuurlijk hotelbouwers. En uh, dat werd een hele zware zaak. En, na zoveel jaren, uh, wat ik weet het jaar 7, 8. Het was in 79 dat ik het dacht, het overleed Bouwers een vrouw. Ja, 79. Dat was 79. En nog een half jaar later overleed hij zelf. En toen stond dus dat hele gebeuren stond op losse schroeven. De dochter van, van hem, de aangenomen dochter, die was ook inmiddels getrouwd met een meneer, die heette Speerstra. Ja, die moest het waarnemen. En zij had er totaal geen fiducie in het hele gebeuren. Speerstra moest het grotendeels doen. En die had ook eigenlijk niet genoeg vakkennis ook om het te kunnen doen. Toen dus werd ik bij hun geroepen. En dus toen dus zei dat ik uh, toch wel een zwaardere functie zou gaan krijgen. Dus ik kreeg er natuurlijk directie bij van, van, van Bouwers Palace. Van de woning. Van Dolphirama. En daarnaast moest ik het ook nog laten draaien. Toen ging... Uh, toen heeft uh, die dochter van Bouwers, die heeft uh, via een uh, relatie heeft, uh, een man te pakken gekregen. Het kan er daar vandaan. ...die belangstelling had om het te, te kopen, het hele gebeuren. Dat heeft hij ook gedaan. Meneer Hordo. Ja, nou, die naam die zegt al wat in het Zandvoortse. Hamborop. Met al zijn plannen. Dat was het ja, wat we nu het. binnenhaalden. Ik weet het. Ik weet het. En ik was er nog steeds directeur van die hele affaire. En ik kon niet met die handen opschieten. Met geen mogelijkheid. Met geen mogelijkheid opschieten. En uh, we, liepen ook, we liepen ook spaak. Hey, uh, Gevallen geld uit die we, dat we hadden en zo, het was een, een hopeloze affaire geworden. En ik werd dus uh, ...om non actief gezet, omdat ik me te veel bemoeide met zijn financiën, waar ik, die, waar ik dus mijn zeggenschap volgens hem over had. Maar ja, oké. Okay. Dus ik zat, ik zat thuis. Maar mijn vrouw, die was in die tussentijd ook al bij Bouwers binnengekomen, ook al gaan werken. Toen, was, uh, toen onze meisjes dus uh, al opgegroeid waren, die was ook al een paar jaar op kantoor bij mij. Mijn die is gebleven. Die is voor Hordo gaan werken. En ik ben daar naar huis gegaan. En toen, na anderhalf jaar, heb een goed jaar, ging Hordo over de kop. In de hele zaak failliet. Uit dat faillissement vandaan is het weer gekocht geworden door een, door een, een, een, een man in bloemendaal. Een Houder in bloemendaal. Die heeft dat ook een jaar kunnen doen. Die ging ook over de kop. Mijn vrouw, die komt dus thuis en zei: dat is helemaal, op. helemaal uit, op, over. En de hele bouwersaffaire is overgenomen geworden door de casino stichting. Die van een casino, wat wij al die tussentijd gebouwd hadden, ben ik ook bij betrokken geweest. Ik had ook nog de exploitatie van het restaurant van het casino en de bar van het casino erbij. Dus toen was het, uh, toen was het helemaal voorbij en we waren al twee thuis. En toen hebben we over elkaar aangekeken en dan nou, laat maar, we zijn een leeftijd, maar niet verder meer. Ik ga niet meer over, overnieuw beginnen. En we hebben het gelaten met wat het was. En zo zijn we nu nog Ja. 63 jaar getrouwd in juni. Fantastisch, wat een verhaal. En uh, ik kijk op de klok. En ja. ondertussen loopt al heel zachtjes de, de aftiteling-tune. Uh, ja, uh, ja uh, ik, ik, ik ben helemaal onder de indruk van de geweldige werkkracht... in de eerste van je vader. En ik denk dus dat je dat van hem uh, georven <lacht> hebt. Want uh, ook de vechtlust en de werklust... En is uh, niet wat je te zeggen. Ja, nou maar <lacht> dat is toch ook zo. En uh, iedere keer maar weer opnieuw beginnen... en weer uh, pech hebben. Nou, we hadden het toch over uh, toneelspelen gehad... kunnen hebben, ja. maar daar hebben we geen tijd meer voor. Nee. Mag ik je heel hartelijk bedanken, Sjors... Voor, voor je komst hier... Ik vond het een genoegen om met je te praten. En het is altijd heerlijk als je op een knopje drukt... en er komt zo'n verhaal hè, dat ik er verder achterover naar kan luisteren. Ik dank uh, Pascal voor de techniek ja, en voor de leuke nummers die je uitgezocht hebt op van de heer uh, Kiefer En luisteraars, uh, volgende week in dit programma uh, is Pieter Joustra de interviewer. En hij heeft uh, de twee heren die aan de wieg van uh, de stichting Behoud Kostverlorenpark hebben gestaan. Uh, uh, Dick Bol heb je hier, hè? Ja, Dick Bol in ieder geval. Dick Bol in ieder geval. Goed, hij is zich vreselijk aan het inleven en lezen in het Groenboek van het Kost Park. Enzovoort, enzovoort. Dat wordt vast weer een fantastische uitzending. En uh, ik wens u een heel fijn weekend. En tot volgende week zaterdag met Pieter Jouwstra en Dick Bol.